Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De schade door de storm Kira zal uitkomen rond de 150 miljoen euro. Dat zegt het Verbond van Verzekeraars. Het verbond wijst erop dat nog niet alle schadeclaims zijn ingediend... en dat de grootte van sommige claims nog onduidelijk is. Verder kan het bedrag nog oplopen doordat ook de komende dagen nog onstuimig weer wordt verwacht. Bij de verzekeraars kwamen vooral meldingen binnen van schade aan huizen en auto's. De 150 miljoen euro schade is een stuk minder dan de schade die de januari storm in 2018 aanrichtte. Die beliep toen 450 miljoen euro. Gesprekken tussen Turkije en Rusland over de situatie in Noordwest-Syrië... zijn voortijdig afgebroken. Er is geen akkoord bereikt in Ankara. In de provincie Idlib is het geweld opgeleid. Het Syrische regeringsleger en Turkse troepen staan er tegenover elkaar. De Syrische troepen worden gesteund door Rusland... terwijl Turkije bondgenoot is van enkele milities van de Syrische oppositie. Het kabinet wil een verplichte kijkwijzer voor YouTube en voor vlogs. Bij video's op grote Nederlandse YouTube-kanalen moet in één oogopslag te zien zijn of er geweld, drugs, seks of grof taalgebruik in zit. Verder moet met icoontjes duidelijk worden gemaakt voor welke leeftijd de inhoud geschikt is. Het kabinet heeft een wet voorbereid die nu in de Tweede Kamer ligt. Er is al een Europese richtlijn die bepaalt dat jonge kijkers net als op televisie beschermd moeten worden tegen bepaalde schadelijke filmpjes. De kijkwijzer voor YouTube gaat gelden voor kanalen die speciaal op Nederland zijn gericht en waarmee de makers geld verdienen. Het weer tot slot vooral in het binnenland een paar buien. Daarbij is er ook kans op onweer en ook op hagel en natte sneeuw. Maar er is ook wat zon. Aan zee staat een stormachtige wind. Het wordt vanmiddag een graad of zes. Morgen zijn er enkele buien. Er zal minder wind zijn. En ook morgen wordt het een graad of zes. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid richting Den Haag, is de vertraging 10 minuten en de N247 Amsterdam richting Horen is dicht tussen Oosthuizen en de aansluiting met de A7. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah! is zin in Zfm. -M -M. Uw presentator is Bastiaan Torreent.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 Kwart over zeven op zondagmorgen hoor ik een stem die heel zachtjes aan me vraagt.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 Nou ja, een warme plek voor de kinderen. De kinderen staan altijd centraal. Voor ouders ook om op adem te komen of ook gewoon in praktische zin geholpen te worden. Dus dat kan, nou ja, in allerlei verschillende vormen kan die hulp plaatsvinden. Ja, dat. Uh, en uh, heb je veel mensen? Uh, ik snap dat je uh, wegens privacy redenen natuurlijk niet veel in kan gaan op specifieke gevallen, maar in het algemeen. In Zandvoort is er veel aanvraag. Uh, slash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 Zonder uh, uh, lijsten, zonder uh, uh, ingewikkelde aanvragen. Mm -hmm. Gewoon heel rechtstreeks direct benaderen. Mijn telefoonnummer staat erbij. En ik reageer ook gewoon binnen een dag. Maar ben je dan een onafhankelijke organisatie? Of werk je ook samen met het Pluspunt Werkteam? Uh? Ik, ik werk in principe met alle organisaties samen. Uh, die, waar ook kinderen in beeld zijn. Oké. Okay.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 Wat voor persoonlijkheid uh, neemt iemand mee en in hoeverre past dat? Uh, matcht dat ook met, uh, met bijvoorbeeld een steungezin? Uh -huh. Dus het is wat dat betreft echt maatwerk. Nee, ja. Uh, ja, dus en het is ook voor de kinderen ook veel meer één op één. Absoluut. Precies. Begeleidingsles, liefdesles, aandacht. Juist, ja. ja, ja, ja dat, nee, uh... kind staat centraal. En uh, wat van abuusgezinnen denk ik wel heel goed is om te noemen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 Uh, dus ik snap heel goed dat oude gezinnen het zware. Daarnaast heb ik schulden. Dus uh, dat weten de mensen van de. Uh, hoe heet het, uh, De meeste vaste luisteraars ook wel. want volgens mij. <laughs> en de mensen die naar je podcast luisteren ook. ook? Ja, want hij heet De Schuldenaar. Uh, maar goed, uh, het, gaat er, het gaat er meer om dat ik begrijp heel goed dat.